Bladzijde 25. Het half-Kaddish, oftewel het Ghatsi-Kaddish. Een Aramees gebed, wat is eh, toegevoegd in de tijden van Babylon, in de ballingschap. Waarbij veel Joden de Hebreeuwse taal niet meer machtig waren. En een gebed nodig hadden wat hun bekend uh, klonk, wat hun, wat hun uh, begrepen. Vandaar dat het uh, Kaddish is geboren. En vanaf dat moment is het eigenlijk altijd een van de belangrijkste gebeden geweest die we tegenkomen in, uh, in de Sidoer en in de dienst.